Levi van Eck met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw een voorstel gedaan tot een lokaal staakt het vuren om burgers te evacueren uit vijf Oekraïnse steden, meldt het Russische staatspersbureau Ria Novosti. Het moet komende ochtend om acht uur Nederlandse tijd ingaan. De vluchtroutes uit de steden Kiev, Tchernikov en Kharkov gaan volgens persbureau Interfax naar Rusland en Belarus. Eerder noemde de Oekraïnse president Zelensky dit soort humanitaire corridors richting Rusland en Belarus compleet immoreel. Evacuees onder meer Mariupol zouden wel de kans krijgen om naar andere Oekraïnse steden te vluchten. Het Russische leger is extreem ongeorganiseerd en verrassend ongemotiveerd. Dat zegt het onderzoekscollectief Bellingcat. Bellingcat analyseert foto's en video's van de oorlog om bewijs van mogelijke oorlogsmisdaden vast te leggen. Ook probeert het collectief om het verloop van de oorlog in kaart te brengen. Volgens Bellingcat is het, aan, is het aan het soort materieel te zien... dat de Russen hadden gerekend op een veel kortere oorlog. Ook is het materieel veel minder geavanceerd dan werd verondersteld. De landelijke actiedag van Giro 555 voor slachtoffers van de oorlog in Oekraïne... is afgesloten met een stand van ruim 106 miljoen euro... Dat werd bekendgemaakt in het tv-programma Samen in actie voor Oekraïne. Dat werd uitgezonden op NPO1, RTL4 en SBS6. Het gaat om een voorlopig bedrag. De verwachting is dat het de komende dagen nog oploopt. De opbrengst gaat naar elf hulporganisaties. Er komen voldoende opvangplekken beschikbaar om de eerste stroom vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Dat hebben de veiligheidsregio's voorafgaand aan het Veiligheidsberaad laten weten. De regio's willen onder meer hotels en leegstaande kantoorpanden beschikbaar stellen. Het weer. Vannacht is het helder en gaat het 1 tot 4 graden vriezen. De komende dag schijnt de zon en blijft het overal droog. Het wordt 9 tot 11 graden. Ook woensdag zon en met 11 tot 14 graden wordt het dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. Met nu de nacht... my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 this is a shoot me down. Now he's coming for you. We'll make this our make-believe land. We'll make this our plan to understand. We'll make this our Je nieuwe Nike's Exclusieve Nike's Zoveel vissen in de zee Maar die zwemmen allemaal Met de stroming mee. Neem jou naar Tokio Naar Londen of alleen Dus stop maar in me Maar dan ben je altijd safe Ik neem jou niet voor lief Dus neem mij niet voor lief Je weet dat liefde gratis is Weet dat mijn liefde is for you i claim your name I'm But it's running dry It's like the weather makes it worse than my cloudy mind I could really use a dose of some